Met het Senaars Alle dansvoorstellen. De politie kan de veiligheid van dansers, publiek en medewerkers niet garanderen. Gisteravond kon de eerste voorstelling ook al niet doorgaan. Dansers werden bedreigd en spullen werden vernield. Dat gebeurde na een kort geding van een man. wiens vrouw op de begraafplaats ligt. Zijn zaak kreeg aandacht in de media. waarna de weerstand tegen de dansvoorstelling toenam. De drie resterende voorstellingen gaan nu niet door. De Amsterdamse politie heeft gisteravond bij een inval in een koffiehuis zeven verdachten aangehouden. Ook zijn er wapens in beslag genomen. Waaronder een pistoolmitrailleur, handvuurwapens en een steekwapen. Er werden ook drugs gevonden. Het koffiehuis in de wijk Oostdorp kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de liquidaties in Amsterdam. Twee mensen bleken geen verblijfsvergunning te hebben. De politie vond ook grote geldbedragen en er zijn aanwijzingen dat er illegaal werd gegokt. Daarna zijn er nog vier woningen in Amsterdam-West doorzocht. Daarbij zijn meer wapens en drugs gevonden en zijn nog eens drie mensen aangehouden. De Britse centrale bank gaat onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van een vertrek uit de Europese Unie. Dat nieuws lekte uit toen een mail van een ambtenaar per ongeluk bij een krant terecht kwam. De centrale bank heeft intussen bevestigd dat het gaat onderzoeken wat een zogenoemde brexit kan betekenen voor het land. Uiterlijk in 2017 mag de Britse bevolking zich in een referendum uitspreken over de vraag of het land bij de Europese Unie moet blijven of eruit moet stappen. Max Verstappen start morgen van de vijfde startrij bij de Grand Prix van Monaco. Hij eindigde vanmiddag met zijn Toro Rosso in de afsluitende kwalificatiereeks met de beste tien coureurs op de tiende plaats. Voor Verstappen is het de derde keer in zes races dat hij in de kwalificatie de top tien haalde. Eerder werd hij zesde in Maleisië en Spanje. Lewis Hamilton vertrekt in Monaco van pole position. Het weer: de bewolking en de lichte regen zijn naar het zuidoosten weggetrokken. Vanuit het noorden breekt vaker de zon door. Het wordt 13 graden op de Wadden en 19 in Zuid-Limburg. Dit was het... NFL. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9, ook maar Amstelveen, staat tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 3 kilometer. En op de A28 richting Utrecht 2 kilometer tussen Soesterberg en Duithof. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. Het. in 2015 al 25 jaar. Live. Met, Met nu Zandvoort op zaterdag. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. But I feel truly delightful. Life making it doing it, especially at a show. Feelin' kinda high like a Hendrix haze. Music makes moves and moves like a maze. All inside of that. Artists, especially, no other rhythm. Where I wanna be. Come on, flowing, glow with electric eyes. You dip to the die, baby, you'll realize. Maybe you'll see the funk is hot of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, it, can't think, quit it, quit it. Stomp on a when I hear a funk poop. Blue pop, pipe, follow with and shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it, the groove is in the heart. Ja, lekker begin van uh, uur drie alweer, van Zonvoort so op zaterdag. Je de single van Delight and Groove is in the Heart. Het zonnetje schijnt heerlijk, en uh, ja, we hoorden het juist van, uh, van Lex van de Hoorn om half drie. Morgen een hele mooie eerste Pinkse dag, dus we kunnen er met z'n allen lekker van gaan genieten. Nou, wat ga je in het uh, derde en laatste uur van uh, dit programma allemaal nog krijgen? Nou, uiteraard schakelen we weer uh, live over naar het uh, circuit, naar Willem van deze... De races zijn daar in volle gang. En niet alleen vandaag, maar ook morgen kun je daarnaar luisteren. En dan bij Andor tussen 2 en 5 uur. En verder hebben we in dit uur onder meer nog het slot van de voetbalwedstrijd... SV Zanvoort tegen Amstelveen. SV Zanvoort staat momenteel achter met 2 tegen één. Maar laten we hopen dat het in ieder geval een gelijk spelletje gaat worden. Dat horen we van Joop van We kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 uit Monaco. En hoe heeft Max Verstappen het gedaan? We horen het straks van collega's zonder. En heel veel lekkere muziek natuurlijk onderweg. Ja, nee, niet. Heb je nog niet gehoord vandaag. Maar blijft wel heel erg lekker. En dat is deze van Omi. Hier is de cheerleader. MUZIEK She's be strong yeah. Jawel. Jo, de, de single uit de hitparaders van dit moment en ook in onze eigen hitlijst is hier genoteerd. De Euro Breakdown, joh, elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met Maurice Mulder. De cheerleader van Omi. Oh, wat blijft het een heerlijke plaats. Het is 10 minuten over 4 uur geworden. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dan denk je dat we weer naar Willem van deze gaan. Nee hoor. Gewoon eventjes en, uh, twee meter naar voren, naar uh, Sander. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag, Rob. Ja, jij hebt ook de kwalificatie gevolgd hè? vanmiddag van uh, de Grand Prix van Monaco morgen. Die heb ik zeker gevolgd. Ja, wat spannend. Ja. Ja, en uh, Max heeft het best wel aardig gedaan. Ja, Max heeft het zeker goed gedaan. Ja, wat, uh, wat is uh, de top 10 geworden? De top 10. Nou, op 10 staat Grosjean en op 9 staat Max Verstappen. Op 8 staat Button en op 7 staat Kievet. En op zes Rijkonen. En op vijf Zeentje. Oh, nummer... die heeft toch weer beter gedaan dan Verstappen. Ja. En Zijn en teamgenoot. Nummer... Ja, dat... Ja. En op nummer vier hebben we Ricciardo. En op nummer drie hebben we Hamilton. En op twee Rosberg. En op één hebben we Vettel. Morgen Vettel vanaf Paul. Oeh, dat ja. gaat een hele spannende Grand Prix van Monaco worden. Je kan hem live op televisie volgen. Onder meer bij RTL Duitsland...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 Zie zien wat dat je weet wat ik nu voel. Jij ja, kent als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh eh eh eh. Ik neem je mee, ik. eh eh eh. Ik neem je mee, eh Ik neem je mee, eh Ik denk aan haar en zij denk aan. Mij.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 Lijkt me ziemlich cool doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh, eh, Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. eh, Ik neem je mee eh, Ze denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. Hold Je weet wat ik nu voel, jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik ja, neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik nog meer. We moeten verlangen. Ja, ja, hallo, Joop. Ja. Ja, wat ja. heb jij over een doelpunt? Hebben nou, we een doelpunt? Nee, als, uh, ik, uh, er is uh, constante druk van Amsterdam op het doel van uh, Zandvoort. En ik zeg puur tegen mijn buurman van, uh, ja, nog één doelpunt erin en het is verlengen. Nou, zo is het dus ook. Want als, uh, mocht Amsterdamse hier met 3-1 winnen, dan moet het verlengd worden. Twee keer een kwartier. En niks met goal de goals of zo, zoals ze tegenwoordig bij het hockey hebben. Maar gewoon uh, twee keer een kwartier verlengen. En is het dan nog gelijk, dan gaan er penalties genomen worden. Ja, en dat is natuurlijk een tombola. Net zoals eigenlijk altijd de na-competitie tombola is. Sanford, dat uh, heeft het heel zwaar. Het heeft ook eigenlijk niks met voetbal te maken wat ze doen. Het is ruimen met die bal, ruimen met die bal en nog een keer ruimen met die nu wordt het eindelijk een keertje aangevallen, maar heel slecht gepaard door Zandvoort. En die gaat gewoon in de voeten van een Amsterdam speler. Die gaat uh, ja, naar het midden. Daar zit een hele lange spitsen die net een behoorlijke kans had. Dus wat hij die, die tweede doelpunt had die precies hetzelfde gemaakt. Omdraaien, half omdraaien en halen met die handel. Nu gingen die ballen over het doel van Zandvoort. En uh, ja, daar was het gevaar natuurlijk geëlimineerd. Maar het speelden we nog steeds op de helft van Zandvoort. En dit is uh, Amstelveen dat mag gaan gooien. Dat is ondertussen gebeurd. Het wordt nu breed gespeeld. En dat uh, is niet goed gegaan. Zandvoort mag gaan gooien op eigen helft. De hoogte van het 16 meter gebied. Mag, uh, kijken Patrick Hoogtink, die gaat dat doen. Maar er is druk van uh, Amstelveen nog steeds. Amstelveen wil die bal natuurlijk hebben. Die wil proberen dat derde doelpunt te maken. En laten we nou hopen dat dat niet gebeurt. Want dan is Zandvoort er gewoon door. ...gaat uh, Martijn Paap. Martijn Paap. Uh, nee, mis van uh, Dylan Kreugen. Kreugen, die verliest uit de bal... ...en wordt daar slecht paas door een... Uh, Amsterdamse speler. Die gaat over de zijlijn... ...zand van gaan gooien... Een meter het je op, op eigen helft... ...vanaf de middenlijn. Martijn Paap, die gaat dat doen. Paap, die uh, gooit naar. Even kijken... Nee, het is daar Remi uh, Driehuis die de drie, bal verliest. En, uh, daar is, uh, oh, dat is een hele handige baller. Daar gaat die bal voorkomen, inderdaad. En het is uh, daar uh, Kreugen die de bal weg gaat werken. Uh, Martijn Paap, hij speelt de bal, dat is heel goed gedaan. Het is het goed gezien. Als hij die bal niet gespeeld had, was het een dijk van overtreding geweest. Uh, donkerrood had het dan moeten zijn. Maar dat is niet het geval. Hij speelt de bal, hij raakt de man niet. En uh, ja, men wilde natuurlijk wel, maar dat is niet het geval. Wordt weggekopt door Martijn Paap. Paap, daar, even kijken. Ja, Sanford uh, is daar met drie man voorin. En dat blijft. Oh, is dat Sanford, blijft in bal bezit? Nee. Zo, so, dat is. Ja. Uh, yeah. Misschien een iets te harde schouder, toe, misschien uh, een beetje uh, armpje erbij gebruikt. In ieder geval, uh, Zandvoort is, is nu de bal kwijt, maar hij uh, ligt op de rand van het 16 meter gebied van Amsterdam. We spelen de 85ste minuut, dus om 5 minuten te gaan, dat gaan we doen. erop uh, nog even doorgaan of uh, komen we terug? Ik uh, draai even één plaatje en dan kom ik weer bij je terug, Jan. Prima, ja, graag tot zometeen. Tot zometeen. You're the only one that can Eindelijk komt er weer lekkere muziek uit. En daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk. De zingen van Lissabie en Save Me. Nou echt, het slot van de wedstrijd van vandaag. Een belangrijke wedstrijd. S.V. over tegen Amstelveen, Joop. Ja, inderdaad Rob. Het is uiteraard uh, ontzettend belangrijk dat Zandvoort die in ieder geval die tweede ronde haalt. En dat zullen we straks wel zien tegen wie dat dan mag zijn. Daar gaat Zandvoort en dat was toch wel een kans. De, de keeper die, be, ja, die schiet die bal verkeerd weg in de voeten van de Zandvoorten. Die kan in 16 meter weer ingaan en maar ja, hij schiet hem uh, nou met een beetje of 4-5 de laatst denk ik zo ongeveer. Uh, en, uh, Zandvoort is niet Zandvoort wat ik de laatste paar weken heb gezien. En dat is ontzettend jammer. De referentje die wel heel hard werkt, dat is Ronald Kales. Laatste man. En dat, dat hoort hij ook te staan. En niet voor de verdediging. Dat doet hij heel erg goed. En uh, hij uh, heeft onmenig bal weg kunnen werken. Uh, zodat uh, Joris Schmid uh, niet in nog groter problemen zou komen als dat we nu al hebben. Uh, Amstelveen mag gaan gooien. de uh, hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. En dat uh, wordt goed gedaan daar. Jan Smit, uh, Jan Zonneveld bedoel ik. Oh! ho, oh, oh, ho, Oh! Dit schreeuwde heel erg weinig. Joris Schmid duikt eroverheen. Uh, Martijn Paap ging er langs en ook nog de aanvaller van Amsterdam miste die bal. En die gaat aan de andere kant, gaat die man over die zeilen en mag ingegooid worden door Zandvoort. Ja, en voor hetzelfde geld, dan uh, raakt iemand die bal aan en die, dan hangt die misschien wel, maar je weet het niet. Voorlopig is Zandvoort niet Zandvoort. dat heb ik net al gezegd. We spelen in de 89e minuut. Nee, de 90 e minuut moet ik zeggen. Dat 89e hebben we gespeeld. Dan gaat de kopbal komen en dat is Jorge Smith. Ja, die kan die het. vrij makkelijk. Hij maakt er een beetje poeha bij, maar hij kan uh, makkelijk die bal vangen... En dat brengt hem weer in het spel. Hij heeft wel wat tijd, uh, ja, en dat hebben wij natuurlijk ook. Sandvoort heeft tijd. En dat, uh, dat merken we wel. Maar in ieder geval weer Amstelveen. Amstelveen dat uh, echt de tweede helft de jaar vele malen beter is. En dan Soms alleen maar wegwerken. En dat doet het nu weer, maar weer in de voeten van Amstelveen. Daar komen ze weer aan. En die gaat via de uh, hand van uh, Jan Sonneveld... En die krijgt daar, waarschijnlijk is dat een opzettelijke hensbal. Dan krijgt hij een gele kaart voor een uh, meter of vijf, zes, buiten het strafschopgebied van Zandvoort. Er wordt hij neergelegd. Zandvoort moet, uh, ja, iedereen is terug, behalve, die staat er voorin. Even kijken. Ik kan het niet zien hier vandaan. Uh, eentje staat er voorin. Ik kan het nogmaals, ik kan het niet zien. Maar goed, Zandvoort, dat, uh, ja, dat uh, moet verdedigen. Dat, dat moet met mannenmacht macht verdedigen. Dat moet die bal tegenhouden. Die bal mag niet over die doellijn komen. En uh, nu gaat die schuif gewoon lekker eens tijd nemen hij, hij meet het niet eens af denk ik oh hij moet wel de bal terugleggen. <laughs> ja valt die legt er 10 centimeter vanuit en hij moet hem weer terugleggen ja nou het is toch wat zeg goed zandvoort uh, uh, uh, ja een paar meter achteruit voor de muur dan gaat hij komen denk ik oh hij moet op het uh, sluitje van de orbiter wachten loopt achteruit hè, relax ja daar is het sluitsignaal. gaat die bal komen en de huizen hoog over ja dat, uh, dat kan ik ook Jorrit, met je hand omhoog lekker die bal weer gaat pakken. Goed gedaan trouwens. En eh, ja, Amstelve gaat die bal pakken, tuurlijk. Die hebben haast. En eh, die geeft die bal nikkens aan de keeper. Die allemaal eh, lekker zijn, zijn tijd neemt. En dat doet hij goed, Jorrit. Eh, dat is natuurlijk ook de ervaring. Die man is, heeft jarenlang op goal gestaan. Alleen de laatste partijen, de, de, de laatste paar wedstrijden heeft hij in het tweede moeten meedoen. En dan was het de beurt aan Arnold jong die die nu uh, geblesseerd is. Eh... Uh, Amstelveen mag uh, gaan ga, ga gooien. Heeft het ondertussen gedaan. Kales werkt die bal weer eens een keertje weg. En behoorlijk weg, want hij gaat over de tribune heen. En dat dan moet hij dus het gang halen. En niet zelf natuurlijk, maar de, die bal wordt nu ondertussen gehaald. Amstelveen blijkbaar heeft haast, want iemand van Amstelveen heeft die bal gehaald. Uh, Ingoed. Eh, Amstelveen. Sand wordt eh, verdediger. daar. Ja, Kales. Uh, uh, jammer. Het speelt er tegen, tegen een verdediger ja, van Amstelveen. Die bal wordt, wordt breed gelegd. Midden, ...en uh, nu diep in het startse ...in amsterdam amsterdam ...en die bal wordt weggewerkt daar... ...en dat is huizenhoog over. Echt huizenhoog over. En... Het uh, schrijft zit er ook nog, dat hij even uh, voor het einde ging fluiten, maar hij uh, vraagt hem een, een nieuwe bal. Die komt er dan nu aan en uh, Zandvoort mag die bal, de Joris Schmid, ja, Zandvoort uiteraard, mag die bal gaan nemen vanaf de vijf meterlijn. Legt hem heel zoveel neer, gaat rustig aan achteruit en gaat dan zalen opnemen om die bal, uh, ja, zo ver mogelijk naar voren te brengen natuurlijk. En laten we hopen dat hij bij het spelen van Zandvoort komt. Dan gaat die bal komen. Dit is daar. De uh, kopbal van uh, Amstelveen, die gaat over de zijlijn. en mag gaan gooien voor de eigen dik uit. En, uh, ja, oeh, tevoren. Weer een fluit. Ik, uh, elke keer denk ik dat als hij fluit, dat het uh, afgelopen is. Maar zover is het nog steeds niet. Hij laat die bal gewoon nog nemen. En daar is het uh, Mol. Maurice Mol, die komt die bal door. Uh, komt hij Stenck. je raakt die bal kwijt. Hij heeft hem -um weer. Hij heeft hem -um weer. Ja, dat gaat hij doen. In de voeten van een Amsterdamse speler bijvoorbeeld schieten. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Maar Sansen mag het overnemen. Gaan we over de rechterkant van het veld en dat is daar neergelegd en Sansen mag het gooien. Oeh, wat gaat daar niet goed? Daar gaat iets niet goed. Uh... Oh, Amstelveen mag nog gaan gooien. En daar is weer een signaal en dat is een gele kaart voor Martijn Fout. is een hartstikke idee. We gaan nu met, uh, met uh, afslutte ja, broodjes over de Tobong. Dat is nou de derde al in een korte tijd van soort dat die gele kaart moeten accepteren. En uh, ik laat mij vertellen dat het inderdaad doorwerkt. Want Max Saar uh, bijvoorbeeld is er vandaag niet bij. En uh, die, uh, die had er, uh, dat was zijn vierde kaart, oh dat is een rode kaart. Martijn oh, die had al een keer geel, ja, dan krijgt hij nou rood. En gaat op zijn gaat hij naar de zijlijn. Eh, mag niet vervangen worden, moet van het veld af zelfs. En eh, Amstelveen, dat heeft eh, natuurlijk nou, ja, duurt duur Rijk alleen met 11 met tegen 10. En toch is dat vaak moeilijker voetballen dan 11 eh, tegen 11 of 10 tegen 10. Het is... Eh, de scheidsrechter die kijkt op zijn klok in ieder geval, dat is ik wat zeker is. Die keek net op zijn klok, maar laten we in ieder geval die vrijheid nemen. Dat is op de eigen helft van uh, ja, Amstelveen. Wordt breed gelegd en dan komt hij nu in de, in de helft van Zandvoort. Hij probeert die bal voor te krijgen. Dan gaat die bal voorkomen. Dan gaat hij voorkomen. De weggewerkt daar door. Even kijken. Wie is dat? Dille en is Dylan en de keugen moet ik zeggen. Keugen. Daar, daar mol. Mol. Die kan die bal over de zeiler werken. Amstelveen moet gaan gooien. Het is een reetensparantie. Het is ongelofelijk. De dus kijkt weer op zijn klok. Sluit dan een keertje af man. Kom op. Zandvoort. Hij heeft het gewoon nodig. Daar komt hij bij een hele lange spits die kan gaan draaien. Oeh, die maakt een overtreding. God, ja. Die zal het zeggen, ik zie een zandvoortel liggen, maar kan zijn gezicht niet zien, zijn hoofd niet zien, zijn nummer niet zien. In ieder geval aan de linkerkant van het veld ligt een spelen die ligt te creperen. En dat was een overtreding van die centrale spits van uh, Amstelveen, Die, uh, uh, ja, die tweede doelpunt verzorgde. En uh, daar komt uh, Ron Kampman, de. de, de uh, Verzorgen verzorger van Zandvoort komt eraan. We kan het nog niet zien precies wie het is. Maar het is ook niet zo belangrijk. In ieder geval een Zandvoort er ligt daar op de grond. En het kan niet meer gewisseld worden. Er is dus drie keer gewisseld door uh, Laurens ten Heuvel, de, de trainercoach van uh, Zandvoort. Dus uh, ja, hij zal op moeten staan. En nogmaals, ik kan weer niet zien wie het is. Billy Visser, Billy Visser die werd uh, neergelegd daar en uh, ja dat is toch wel een uh, behoorlijke kracht die je niet mag of kan missen. Sandvoort, mag die bal gaan nemen? Gaat het fluitsignaal komen? Ja, daar is het fluitsignaal. Hij schiet hem heel ver weg. Ja, daar is afgelopen, Sandvoort is er doorheen. In ieder geval naar de tweede ronde. Wacht even rond. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, uh, goed. Zandvoort uh, uh, is in ieder geval een ronde verder. En nu moeten we maar afwachten tegen wie. Ik vermoed dat het EVC gaat worden. En ik denk dat Zandvoort die kan hebben. Maar dat zien we volgende week al. Het leek maar geen einde aan te komen hè, in deze wedstrijd, uh, Job. Nee, nee, nee. <laughs> ja. En jij gaat uh, heel rap naar het diner toe. Ik ga zo snel mogelijk naar uh, de glee toe. Ja, en ik weet dat het daar 3-1 staat tegen Naaldwijk. Dus. Oké, okay, goede zaak. Oké, okay, 657, 6, 6, dan kan je het volgen op teletext. Oké, okay. <laughs> dankjewel, okay. Jan. Uh, hoi. Okay, later, hoor. Hoi. I'll Toy Dat was hem de hit van Shepard, de Geronimo. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we schakelen weer uh, live over naar Circuit Park Zandvoort. Daar onze race reporter ter plekke, Willem van Dinsen. Ja, goedemiddag, uh, Circuit Park Zalvoort. Uh, uh, we hebben de finish gehad van de ja, voornamelijk uh, Duitse uh, Cup- en Tourenwagen-trofielen. Dat ja. oh, was ja. schön. Ja, dat is wel wonderbaar. Euh, wonderbaar. <laughs> wonderbaar. Nee, maar dat, dat was op zich uh, eigenlijk wel een uh, saaie race. We hadden uh, Sascha Vaat, uh, die in een uh, BMW, uh, voormalige WTCC-auto, uh, reed. race over een half uur en uh, die ging al speer vandoor. Op een gegeven moment zelfs een uh, voorsprong van 26 seconden. Nou, dan denk je... nou met nog vijf minuten te gaan. Uh, nou, wat gaat er nog gebeuren? Nou, op dat moment was het de heer Blitz, uh, die in, uh, oh, de Duitse nationaal. Uh, ook dat nog. Was het de heer Blits uh, die in de uh, een groot oliespoor uh, achterliet. Uh, nou, dat noopte de wedstrijdleiding tot een safety car. Ja, nou, alles, uh, de heer uh, Vaat was zijn voorsprong dus kwijt. Uh, er uh, was toch nog genoeg tijd om een uh, racer rond te rijden, maar tijdens de safety car was het uh, vaat uh, ja, die de hele wedstrijd rijden aan de leiding uh, mag uh, die uitviel. En uh, de lachende tweede was. Uh, Andreas Skepanski, die uiteindelijk als winnaar over de vingers ging... en uh, slaat uh, met dikke tranen achterliet van... ja, ik heb het uh, grootste gedeelte van de race uh, aan de leiding geleverd met een uitgebreide voorsprong... en ik zie dus als laatste, ja, triest... maar ook zulke dingen gebeuren in de sport Tweede werd dan uh, Manfred uh, Leven en op de derde plaats uh, zagen we dan terug... Uh, Kai Ripets, ook een uh, Duitser... Wat we hier nog verder gaan doen is... Uh, zo dadelijk hebben we nog een uh, kwalificatie... van de Poolse uh, uh, Kia Picanto Cup. Uh, oh, daar uh, zijn de, ze weer. Wat, wat zeg je? Daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Ja, maar ze blijven maar heel kort op de baan... want ze hebben nu maar uh, tien minuten kwalificatie. Dus uh, ja, met uh, rondetijden van 2 uh, minuut 20. Uh, goed voor uh, toch uh, wel nou, misschien drie, misschien vier rondjes. En dan is het uh, weer gebeurd met... Uh, met uh, Pia uh, Picanto's. Dan gaan we, en dat is na vijf, uh, ja, dan gaan we toch wel een mooie race krijgen. Een race over vijftig minuten. Dat is uh, van de Competition 102. En het 102 staat voor het optaan van de benzine. Van de GT4 uh, European uh, Series. Uh, ja, eigenlijk was de Dutch GT4, uh, die jij ook al kent, uh, Rob, en uh, veel van de luisteraars ook. Uh, Voorlopen daarvan. Dat is nu een Europese serie. Die gaan straks aan de eerste race rijden. Daar zien we Sascha Halek op pole posities staan, is een Oostenrijker en die rijdt in een KTM GTR GT4. Dus het is het van deze auto, nou beter als uh, debuteren, Paul uh, kan niet uh, KTM kennen we natuurlijk uh, van de motoren, maar ook van de auto's van de x onder andere op het tweede plaats uh, vinden we natuurlijk de equip van uh, Ricardo van de en de rijdt samen de Bernhard van Oranje. Op de derde plaats is het Hendrik Stil. Dat is een Duitser en die rijdt met een Bulgaarse fabrikant genaamd Zin. En op de vierde plaats is het Duncan Huisman, gekwaliseerd met de Chevrolet Camaro GT 4 Vijf uh, Is het dan Simon Knapp en die rijdt met Rob Segers uh, samen. En die gaan straks strijden 50 minuten lang uh, voor een overwinning. Ook morgen rijden er zijn nog een race maar zo dat Als het, het, het is allemaal volgens plan het loopt, gaat die race start om tien over vijf. Nou ja, ook al is het vijf over vijf, Wij kunnen het niet meer meenemen in de uitzending in ieder geval. Oké, okay Willem, ja, dat is de, de dag van vandaag. En dan morgen de race day. Ja, morgen hebben we ook uiteraard races. En die begint al vroeg natuurlijk. En, voor de Zandvoort, dus, uh, onder ons uh, begint het uh, natuurlijk al mooi uh, met uh, de Mazda NX5, uh, de max 5 uh, Cup, een uh, tweede startplaats van 47 auto's. Uh, onze, uh, ja, ik moet zeggen, dorpsgenoot Jury uh, uh, Zwijveren ja, Die gaat er alles aan doen Om uh, de Engelsman uh, Chris uh, Wutcher Die uh, vlak voor hem uh, start uh, Om die gaan te uh, verschalken En wat hij ook zeker heeft dus, uh, Zorgen dat uh, Marcel Becker Die niet meer in een gifgroene Renault Clio rijdt Maar nu in een gifgroene uh, Masta, <lacht> Max uh, 5 Achter zich te houden En uh, proberen in te lopen In het kampioenschap Oké, okay, nou morgen ben jij er ook weer bij, dan bij Andor tussen 2 en 5? Ja, zeker wel. Dan uh, gaan we weer uitgebreid uh, verslag doen uh, van de activiteiten en uh, de dingen die hier op uh, Circuit Park Zandvoort plaatsvinden. Dankjewel Willem, vanaf de Circuit Park Zandvoort. He, we spreken elkaar snel weer. Ja, zeker weten. Oké, okay, nou voor de luisteraars uh, die nog even mee willen kijken op het circuit, je hoeft er niet naartoe, je kan het gewoon doen via de CFM-app. Dus download hem even in de Play Store of de App Store. En klik uh, Pitcam aan. En dan kan je live meekijken naar de beelden vanaf circuit. Willem, tot morgen. Dan horen de luisteraars hier je weer. Oké. Oké, hoi. 20 jaar DFM. Ladies and gentlemen.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 Over de temperatuur. Nou, morgen krijgen we wel een mooie dag hoor. En in de studio hebben we vandaag al een mooie warme dag. Ruim 30 graden volgens mij. Yo, de T-Set en C-Likes, We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zfm. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes? Kijk dan op www.zfmzandvoort.nl.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 een aantal maanden geleden de single van Milky Chance. Dat was de stolen dance. Ja, we gaan uh, live overschakelen naar de Joffreys Vanuit het voetbal zo in de tennis terechtgekomen. Vliegende reporter, hè? Ja, echt, hè? <laughs> Ja, goed, ja, hier op de glede. En ik moet zeggen, de, bij de heren heeft Scott gespeeld. dat is de eerste Sandvoortse heer, die heeft de partij niet weten te winnen. De tweede wel. Dus daarom staat er nu 3-1 inderdaad. En uh, nu is bezig het uh, dames dubbel. speelt met de dames die net de singles hebben gespeeld. En uh, Naaldwijk dat speelt uh, in ieder geval met een dame die ik niet, nog niet gezien heb. Anderen durf ik niet te zeggen, die hebben waarschijnlijk een vl uh, 2 gespeeld... ...maar hij staat in ieder geval één breed voor in de eerste set... ...ten opzichte van Zandvoort. En de heren zijn nog niet bezig, want die, uh, die tweede partij is zojuist... pas afgelopen. En ik denk dat één uh, van, van die twee heren in de dubbel mee moet gaan doen. Nou, dat merken we zo meteen wel. Voorlopig staat het uh, 3-1 in het voordeel van Zandvoort. Nog één uh, partij winnen, dan uh, is Zandvoort in ieder geval... ...met winst uh, de, eerste wedstrijd, uh, de eerste wedstrijd thuis dan uh, doorgekomen. En, uh, ja, dan ja, het er weer goed uit en niet er nog hoog op. Oké, okay, nou in ieder geval een uh, voorsprong dus voor Zandvoort op dit moment, Jap. Ja, dat klopt. En uh, goed. de dames ja, die zijn dus nu bezig en het staat uh, 2-3 in het voordeel van Naaldwijk dat aan het serveren is. Oké, okay, nou nog niks aan ons. Nee. Dankjewel, Joop. Uh, ja, uh, we wachten het af. Als ik voor vijf nog nieuws heb, dan bel ik even op. En anders, ja, dan is het jammer. Okay. Ik kan handelezen volgende week donderdag. Uh, uh, Heel goed. Stam krant, gaan we zeker doen. Dankjewel, Joop. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was uh, Joop van eerst vanaf de glee. Zwoene zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je kijkt naar mij en vroeg me. Ga je met me mee, ik had toen beter moeten weten. Je keek als zo verliefd naar mij, je zag in mij de ware liefde. Maar jij, jij, jij, je was alleen maar een Als je een doodgebloed verlangen, je was niet meer dan dat. Van liefde was geen sprake, je was alleen iets wat ik na Ja, ook vandaag volgen we het, uh, tennis op de glee in de Eredivisie. De wedstrijd tegen Naaldwijk, de, momenteel 3 tegen 1 in het voordeel van uh, Zandvoort. En in de partij die nou gaande is, is het teruggebroken. Hè? Dus we staan niet meer achter, maar het staat 3-3 gelijk op dit moment. Nou, nog twee plaatjes proberen we te draaien in dit programma, waaronder deze van The Jam. Word dag meegemaakt voor Salford. De veteranen 1, ze zijn vandaag kampioen geworden. En dat wordt een groot feest hoor, vanavond hier in Salford. En dan hebben we nog uh, Salford 1 tegen Afsselveen. Vandaag weliswaar verloren, maar toch weer een rondje door. Dus ook daar goed nieuws. En bij de tennis staan we ook voor, hè. 3 tegen 1, dus wat willen we nou nog meer? Nou, we willen nog meer muziek. Krijgen ze dadelijk na 5 uur bij CFM. Want hij is weer helemaal klaar voor. Fred, toch? Helemaal. Hé allemaal. Nou, dat gaat een mooi feest worden. Dank je wel, Sander, voor je support vandaag. Graag gedaan. En uh, volgende week dan zijn we er weer met Zalvert Zaterdag. Morgen is Anderder met Zalvert Zondag tussen 2 en 5. Ook dan weer veel aandacht met uh, de Pinkse Races, met uh, Willem van deze die live op het circuit aanwezig is. Hele fijne zaterdagavond en graag tot een andere keer. En bedankt ja, voor dankjewel. het luisteren. Dag! Some things in life are